Pep Talk met Pepijn Schoneveld wordt mede mogelijk gemaakt door Pepijn Schoneveld. Volg hem op Facebook, Instagram en Spotify of abonneer je op deze podcast. En recensies en sterren zijn natuurlijk altijd heel erg welkom. Terwijl ik had alles om gepest te worden, weet je. Ik had een bril, ik had een beugel, ik stopte er, uh, Ik was... Uh, ik had puisten. Ik had alles echt de, nou, de top 4 van... Uh, maar je het niet van. kapot gemaakt? Nee. Omdat nee. je grappig was? Omdat ik grappig was en omdat ik er ook zelf altijd een grap over maakte. Als ik ging stotteren, dan maakte hij er een grap over. In deze aflevering praat ik met Martijn Cardol. Martijn won als eerste cabaretier ooit in één theaterseizoen alle prijzen tijdens het Groningen Studenten Cabaret Festival en het Leids Cabaret Festival. Zijn debuutprogramma Bang werd genomineerd voor de Nederlands hoop 2018. Hij schrijft columns voor de radio en is elke week te zien in de rubriek Martijn zegt sorry bij RTL Late Night met Twan Huis. Martijn's stem werd ooit omschreven als die van een smurf. En toen ik deze podcast aan iemand liet horen, zei hij: Jullie stemmen lijken heel erg op elkaar. Dus veel plezier. Even één check hoor. Of ze niet. Oh, volgens mij. Oh, waren al begonnen? Ja, joh. <laughs> Wat? Wat? Huh? Hij maakt je ook geen tering uit, je begint gewoon. Moet ik nog iets ondertekenen of zo? Nee, maar dat is het lekkerste om <laughs> gewoon. Het is gewoon het lekkerste om gewoon. Oh, godzijdank, Godzijdank krijg gewoon complimenteuze dingen uh, dus uit. Ze hebben je niks over van huis gezegd? Nee. <laughs> dat hebben we net niet toen ik open deed toen. was het, Wie is het dat dat? eerst dat je. Nee. Wie is die tering Ja. Maar vertel, ja. Maar, wat ik wel. Uh, waar we het net over hadden is dat je, je hebt een vriendin die niet dit vak doet. En dat is heel nee. relativerend. Ja, enorm. Uh, omdat ze... Nou ja... Uh, uh, zij vindt het wel leuk hoor, allemaal of zo. Uh, <laughs> maar zij... Nou, zij zegt wel eerlijk dat zij ook... Um, dat heeft ze wel eens gezegd. Ze zou het... Ze zou misschien wel liever hebben dat ik... Uh, dat ik gewoon uh, accountant was of zo. Ja, gewoon lekker duidelijk ja, beroep. He? Omdat ze... Omdat het natuurlijk best... Um, het, het staat nooit stil en helemaal niet als je... Uh, het is altijd ook gedoe, weet je wel. Altijd, zij moet alles altijd aanhoren. De dingen van, uh, van uh, oh, uh, is, het, is het wel leuk genoeg? Uh, en, uh, uh, uh, kan ik dit eigenlijk wel? Dat soort... Dat heeft iedereen, zo? Ja, die dat hoort er wel nou, bij, is... ja. Ik ben bang Echt, dat dat er wel bij is. Vraag je jij dat dan de hele tijd aan haar? Uh, ja, het valt bij mij wel mee, omdat ik intrinsiek wel weet uh, of iets goed is of niet. Dat voel je je ook wel. Nee. Dat, je denkt, ja, dat is al, uh... nee, dat heb ik nou nooit. Nee, echt niet. <laughs> <dat> echt niet? <laughs> je wel, heb je echt niet? Heb je wel. echt niet, als je, je wel, bezig fases. bent... In fases. Ja, tuurlijk heb je fases. Soms maar denk je, wel... dit, is, dit is heel goed. En ja. soms denk je, ik weet het eigenlijk niet zo Nee, goed. maar dat hoort er wel bij. Want daar, maar, en, en, en, en dat is ook goed, want dan ga je aan alles uh, twijfelen. Hè, en dan, uh, je bent nooit vrede dan. Nee. Maar ik heb wel, uh, nou bijvoorbeeld, met um, een ding als RTLA Night nu, want dat heb ik nu 15 uh, weken of zo achter elkaar. De het heeft dat ook. Weer. Uh, <laughs> het, uh, het debiele broertje van Hubert Tan. <laughs> Is dat. <lacht> Die is helemaal het naar boertje. Ja. ja, het van huis, jongens. Ja, daar zit, zit hij. Uh, ja. maar, maar, maar dat is natuurlijk elke week. Ik doe dat helemaal in mijn eentje. Dus ja. ik moet. Uh, Geen schrijvers? Heb... Of... Nee. Oké. Okay. Nee, nee, nee, nee. nee. Ah. Uh, uh, ja, misschien dat dat. Uh, het, we zijn erover aan nadenken dat, uh, in het nadenken hoe we dat. Volgend jaar moet ik ook weer nee. een voorstelling gaan maken. Oh ja, tuurlijk. En... Uh, en zij willen best wel graag dat ik hiermee doorga. Want de reacties zijn heel goed. En ze ja. vinden het heel erg leuk. Uh, maar ja, ik nou, wie weet niet hoe ik dat daarnaast moet doen. Nee. Ja, het, is, het kost echt wel drie dagen. Oh ja, ben je drie dagen aan het schrijven? Ja. Hoe, doe, hoe, hoe doe je dat? Hoe werk je? Hoe werk je? Nou... Uh, ja, dan moet ik eigenlijk even uitleggen hoe het is begonnen misschien, of niet? Ja, nee, want, nee, want, doe maar. Want, want het ding is namelijk... Uh, dat Kijk, dat heb jij vast ook. Uh, je wordt dan een keer gebeld door zo'n... Redactie. Uh, uh, die dat vraag... jij... Ik word nooit gebeld door nee? een redactie. Ah, wel. <laughs> jij wordt er ook wel eens gevraagd voor de een of andere pilot. En zo. Oh, dat zo, het... dacht ja, ja. Ja, ja. ja. En dan is het van ja, we zoeken nog gewoon wat. Ja, ja gewoon even kijken. En uh, ja, ja uh, tja, wie weet. En meestal is het dan uh, dat, dat, dat je met heel veel enthousiasme uh, uh, goede zin in een pilot doet. Ja. En dan zeggen ze nou, nou hartstikke leuk. Uh, ja. Maar uh, Richard komt weg, gaat het doen. Dus... Uh, enorm, bedankt voor je, enorm bedankt voor je inzet. Neem me toch iemand? En, anders ja, met veel grootsmaak. Ja, maar ik ben er best wel ook selectief in dat soort dingen. Want heel veel dingen met panels en gedoe vind ik allemaal, ja, ik weet nooit of dat zo goed bij mij past dan. Mm -hmm. Maar, maar van RTL kwam toen gewoon de vraag van... Uh, ja, we willen gewoon, ja, dat, ja, we willen iets met de actualiteit en comedy, oh, ja. weet je wel. En ja. dan denken zij zei dat al, hun idee was... We maken een poeltje van comedians, uh, van een stuk of vier of zo. Ja. En dan kunnen we op de dag zelf, als we hebben vergaderd over de onderwerpen... Uh, dan bellen we je en dan zeggen we, oké, okay, het gaat over brexit. En, op de dag zelf. Uh, op, de, op de dag zelf. En dan maar die mensen hebben dus geen idee nee. hoe moeilijk het is. Nee. Maar dat is toch verschrikkelijk. Nee. <laughs> ja, dan moet je. Mensen denken Pepijn, dat het supermakkelijk lullen is. als Brugman. Als je bij televisie zij zijn gewend om een.. in, in... Elke dag een, nieuwe, een nieuw programma te maken. En elke dag één gast ja, voor te bereiden. Dat snap je wel. En er doorheen te jassen. Ja, dat dus snap zij denken dat maar... het op dezelfde manier gaat. Nou, ja, ja, dat is dus niet. Nee, maar dat, dat, er wordt zo makkelijk dan over humor gedacht. Doe maar, doe dat maar ja. eens. Ja, terwijl het is ook nog eens zo, want dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen. Want ik, ja, het, het heeft vergaderen dan om 11 uur of zo. Ja. En dan zouden ze mij om half 12 bellen. En dan, moet je, dan zou ik het om 3 uh, of 4 uur moeten inleveren voor het eerst. Hoeveel ik, minuten zou dat dan moeten Vier zijn? en vijf. <laughs> ja, dus ik zei. Maar dan hebben ze geen dus, idee hoe lang het moet nee. om vier goede minuten nee, te Nee, dus ik zei meteen eigenlijk: uh, nou ja, vergeet het. Want dat, ja. dat uh, kan niet. Nee. Plus, dat ik ook dacht: het, het, het, je kunt niet op de dag zelf al op dingen reflecteren. Nee. Weet je? dat is juist het goede als je een. Uh, ja, een soort wekelijks iets heb. Er zijn al een paar dagen overheen geweest. Dus je, ja. je weet al wat je ervan vond. Ja. En je weet al wat, wat er is gebeurd. Maar zij wilden oh, gewoon iets, ja, iets lekker luchtigs. Om... Ja, iets lekker lachers uh, tussendoor. Nou ja. Ik doe ze grap. Moet je dit <lacht> Ja, echt. Ja. <lacht> en het, zij denken echt uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, iedere comedian, dat iedere comedian de krant openslaat. En denkt... Uh, uh, uh, yeah. Ja, dus En dan schrijven grap. even wat op. Ja, ja, ja. En de krant gaat dicht. Zo. Nou, en dan gaan we. Zo werkt het dus. Omdat zij dat natuurlijk wel doen. Zij doen dat zo, ja. Ja, maar ja. zij doen dat zo natuurlijk met hun uh, interviews. Ja. Dat is wel zo. Ja, dat Die zie je niet wel aan af. Nee. <laughs> nee, maar ik heb gezegd. Nou ja, dat kan niet. Want nee. ik moet echt. En, een, en ik vind het ook. Uh, uh, ja, er is, er is niks moeilijkers dan uh, uh, stand-up of comedy in een... In setting een setting die er niet voor gemaakt is. die setting is niet voor gemaakt. Zeker niet. Nee. Dus daar zijn we ook enorm mee aan de stoeien geweest. Dus ik had al meteen zoiets van, oké... Okay, ik, ik maar jij zei sowieso, een... ik wil niet in een poeltje, dus laat die drie anderen maar zitten. Oh nee, oh. dat interesseert <laughs> me niet. Dat, dat, dat, dat boeit me niet. Ik, ik ben niet zo heel erg jaloers of zo. Dat maakt me allemaal niet verleid Dat had ik nog wel gezellig gevonden ook. <laughs> Maar ik had zoiets van, ik wil niet gaan stand uppen in de tv-studio. Nee, nee, nee. Want er waren, en dan hadden, we, hadden zij pilot-opnames. Dat was in augustus of zo. En toen had ik zoiets van, nee, ik wil, ik wil dingen met televisie doen ook. Want het moet, het moet, het moet beeld zijn. Ik wil beeldgrapjes. En ik wil gewoon veel meer een soort... En toen was er heel veel te doen over... Mensen die hun excuses moesten maken. En die, of, of, of dat niet deed Ja, toen Henk Blokken en zo. Die allemaal oh, moeilijk ja. te overdeed. En toen dacht ik... Oh, dat is eigenlijk best lachen als ik gewoon... Iedere week excuses aanbied. Ja, iedere week excuses aanbied voor hen die het, die het niet hebben gedaan. En toen... ja ik Nu gaat het eigenlijk wel. De afgelopen tien weken vond ik het echt, uh, vond ik echt wel leuk. En het ja. ging toch goed. Uh, afgezien van alle onzekerheden. En dat ja, je denkt ja, ja, ja. van... Ah, het wordt deze week niks. Want dat uh, denk ik elke week. Minimaal drie keer. Maar denk je dat maar, echt? Ja, Nou? Oh, jij bedoelt dat uh, of ik echt denk. Uh, of, of ik echt denk van nou, nah, dit gaat helemaal mis. Nou, is het een, is het een soort echt. Is het echt, echt dat je denkt, dit gaat mis? Of is het gewoon ook. Ja, het kan misgaan, maar waarschijnlijk komt het wel goed. Hoe diep is die onzekerheid? In het begin natuurlijk heel erg. Want ja. dan is het echt nieuw. En ik had nog nooit iets voor tv gedaan. Nee. En dan krijg je ook... Uh... Twitter? Is oh, zo... daar ben ik vanaf gegaan. Oh, ja. Okay. ja, daar ben ik wel eens vanaf. Want dat was ik al heel snel wel zat. Ja. Want ik had wel gedacht dat het me meer zou raken. Want je, je krijgt natuurlijk als je iets op tv doet... Uh, helemaal als het grappig moet zijn. Weet je wel. Ja. Dan krijg je echt uh, alles over je heen. Uh, maar ik vond eigenlijk best wel grappig... Ja. Om dat te lezen en zo? Ja, ja? want ik heb echt bewust uh, de dagen daarna dacht ik... Nee, ik ga dat echt niet, uh, ik ga dat echt niet lezen. En, uh, maar, maar ik vond het eigenlijk best oké. Okay want wat ik het grappigere eraan vond eigenlijk... Was dat alle dingen die ik las over mezelf... Daarvan dacht ik, ja, dat weet ik. Oh ja. Weet je <laughs> God, het heeft een rare stem. Ja, dat weet ik. Een soort smurf. Ja. <laughs> ja, en, goh, ja en, en hij is helemaal niet grappig. En dat je denkt, ja, dat, dat, heb, weet ik, ik. dat heb ik ook al tien keer over mezelf gedacht. Weet je? Dat is niet dat ik dan... Oh, en dat vond je niet erg, dat iemand dat zei? Nee. Dat je een cabaretrubriek doet? Ja, nee, want... Ja, dat, ja, daar tegenover staan ook weer mensen die dan zeggen dat ze het wel grappig ja, vinden Dus nee. ik weet ook wel dat dat... Ik had me er al op voorbereiden. Iedereen bereidt je er ook voor, weet je wel. Dat vind ik zo grappig. Want als je, als je met, met mensen over spreekt in zo'n redactie en zo... Die gaan allemaal van... Uh, ja, je Zit je, je moet maar niet op Twitter kijken. dat oh, dan ja. denkt oh, wat is daar dan? En dan, nou ja, het wordt niet. Hè? Dus dan ga je, uiteindelijk ben je uiteindelijk toch gewoon te benieuwd. En dan ga je kijken. En dan ga je gewoon kijken. Maar ik vond het wel... Wat ik eigenlijk meer lastig eraan vond... Was dat, dat iedereen dan zo... Uh, dat iedereen er een ding van maakt. Want ik heb een uh, tennismaatje met ja. wie ik af en toe tennis. Uh, uh, Chris, als je luistert. Hij heeft ook een podcast. Echt? Ja, ja. hij? Uh, man, man, man. Man, Bas, man, hè? man. Ja, met... Uh, zij zoeken uit. Uh, Bas, uh, Domien en Chris. Over, uh, hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Oh. Heel grappig. Maar. Een hele uh, goede podcast. Hele goede podcast. Ga die lekker luisteren. Zet ja. deze uit. Ja. Ja. <laughs> Ga lekker naar man, man, man luisteren. Met iemand die tennist. En dan gaan ze kijken of ze, hoe mannelijk ze zijn. Want nou ja, de vraag stellen is en beantwoorden zeg ik wel eens. Want ze zitten dan met z'n drieën om een tafel thee te drinken. En elkaar te analyseren. Nou, hoe mannelijk we het hebben. Maar uh, uh, hij, uh, ik kwam de eerste keer bij hem op tennis. En toen was hij zo van... Uh, zo van, ja, want uh, heb, je, heb je het gezien? <laughs> Sorry, wat heb je gezien? Ja, hoe er over je gepraat hebt, weet je wel. Twitter, en dan denk ik, ja, ja dat weet ik, maar ja. ik vind het niet erg. Maar dan, als je dan gaat uitleggen, ik vind het helemaal niet erg, dan komt het meteen zo over, zo van, oh ja, nou ja, het, hij vindt het erg, maar hij gaat het heel erg ontkennen. Ah, ja, ja, ja, ja. Nu, weet je, het is alsof iemand, die, die, die, die, alsof iemand wel tegen jou zegt van, hé, hey, het is helemaal niet erg dat je homo bent. Dat je denkt, hé, maar, hé wat? Ik, ik, ik ben geen homo. En dat iedereen dan denkt, oh ja, zie je wel. Maar hij vindt het gewoon... Hij is nog niet helemaal... Dat iedereen zei, je bent ja. niet grappig. Je nee, niet ja. Grappig, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Jawel, jawel. Oh, hij heeft het, ja. het zelf niet door. Uh, nee, nee. Oh ja, hij, hij komt er nog wel achter. Nee, en eentje was, dat vond ik wel heel grappig, dat ik op rapper George leek. Die ken ik niet. Rapper George, nou, zoek het eens dus op. Maar oh, ja. dat is, ja, die is niet helemaal goed. <lacht> en dat... Dat ja, is nog tot daar aan toe. Maar ik, ja, ik, ik, had ge, ik had gedacht dat het me veel meer zou raken, alle, ja. alle dingen. Want ik ben heel gevoelig, zeker. Dus ja. uh, en dus heel onzeker, ergens dus onzeker. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ik, ik, ik, kan zo, uh, ik heb één mail een keer gehad uh, uh, bij een try-out van uh, t, uh, deze voorstelling ja. die ik nu speel, daar, daar, in uh, Vechel. Ja. Dat was ook echt... Ja, dat was erg, jongen. De, de, ik weet niet of jij dat wel eens hebt, maar... Mensen die niet lachen, maar die... Tss. Oh, ja ja. Ja, ja, ja, ja. Die de hele dag... Ja, sissen. Ja, die gaan sissen. Zo van, nou ja. Maar, ja, ja. Dat, dat, ik, dat je ook bij elke, elke grap of clue... Dat hoor je weer tss. En ja, dat je ja, ja. denkt van, ja, lieve mensen. Het is cabaret. Dus we kunnen twee ja. dingen doen, <laughs> of, we of we lachen, lachen. <laughs> of we stoppen ermee. Ik, we maar dan ga je echt... Heb het ja. gezegd? Of? Nee, want ik, ik ben daar te laf voor, dus ik speel het dan gewoon af. Maar ik kreeg, na afloop kreeg ik dan een mail. Het was, het was niet eens een slechte voorstelling, want nee. ik had het volgens mij best wel oké okay gedaan. Alleen het was, gewoon, ja, het was geen match, ja dat kan. Uh, en toen kreeg ik een mailtje, um, die kan ik nog bijna letterlijk citeren denk ik. Uh, daar ben ik echt drie dagen kapot van geweest. Want, uh, uh, dat, want dan ben je in je onzekere periode natuurlijk, ja. want je bent aan het try hè. En die schreef. je voorstelling ben um, te bang. Ja. Hoe dit te zeggen zonder je te kwetsen. Begon het zelf? Ja. Ik vond het tenen krommend. Uh, ik wilde bijna weglopen, maar dat kon niet omdat er mensen zaten, zeg maar. Ja. Uh, um, ja, als je raak kan nog wel. Het is totaal niet grappig. Je, bent, uh, je had een uh, goede regisseur moeten vragen. Ja. En, uh, dat, ik heb het ook meteen naar mijn regisseur doorgestuurd naar Wimmy. En ik zei, nou Wimmy, ja, daar ga je. Uh, heb jij het nummer van Titus de voor me? Want ik moet stoppen. Want ik, ik moet stoppen uh, van een van mijn yeah, Ja, ik moet een goede regisseur vragen. Dus... Uh, ja, daar ga je. Ik heb een keer gehad, toen uh, speelde ik met Leids Cabaret Festival. Ja. En toen uh, speelde ik in Meer volgens mij. Of in, oh. in, uh, of in uh, zoiets. Uh, of in Brille. Oh, v v ja, Brille Volgens mij wel. Ja. En toen hadden ze... was net zo Twitter, was net. Oh. En toen uh, konden publieksreacties, die werden dan. Oh toen, my god. Die werden zo dat in de foyer idee, op zo'n lichtkrant. Ja. En toen stond ik zo, ik had heel slecht gespeeld. En toen stond ik daarna zo'n biertje te drinken oh. in de foyer. Ja. En toen zag ik zo <laughs> over de schouder van Omar Ahaddaf, <laughs> waar ik van verloren had. En die wel heel lekker speelde. Uh, zag ik zo over de schouder zo in, in, in mijn ooghoek. Zag ik zo. Peppijn dat is het slechtste wat ik ooit. Heb gezien <laughs> <laughs> Voorbij komen. In zo'n lichtkrant. In brillen, In Brille, terwijl ik een biertje aan het drinken was en tegenover de, degene was waar ik van verloren had. Oh my god. <lacht> het slechtste. Wel een ooit heb hele goede film. Het filmspenen. slechtste wat ik ooit heb gezien. Dus die persoon heeft ook, weet je wel, die heeft ook, ja, hij heeft alles gezien. De documentaire over de holocaust <lacht> gezien. <Ja. lacht> dit... Hij heeft zich door tachtig afleveringen wilde ganzen en denken <lacht> <geworteld. lacht> Maar dan ben ik het slechtste ja. wat hij ooit heeft gezien. Oh mijn god. Hij heeft schaam. plaatjes van Hitler wel eens gezien. Maar, ik ben maar je, zie je dan ook meteen de humor van hem? Nee, dit? Want toen op, moest ik echt ja. huilen bijna. Of echt ja, buitpijn en ik. zo. Ja, Nu, nu kan ik erom lachen na ja. tien jaar. Ja, ik... Ja, ja, ja. Nee, ik... ik, ik. Ik vind met, met zo'n mailtje ook... weet je En zeker als je dan... Maar waarom zou iemand dat sturen? Ja, waarom... dat snap ik ook echt. En dan ook nog anoniem, weet je. Oh, dat anoniem. je denkt, ik denk ik, ik kan me niet eens verdedigen. Nee. Niet dat je dat moet doen. Maar dan, doen dan is iemand, iemand echt boos geweest. Dan is ja, iemand, iemand was woedend. Iemand was woedend. Ja. Woedend. En die wilde echt even dat ik, dat ik niet dacht... dat, uh, dat ik hiermee door moest gaan. Zeg maar. Ja, ja, ja. En dat denk je dan ook. Dus eerst de eerste volgende keer als je op moet... dan denk je toch van... nou, ik hoop, ik hoop zo ja. dat het nu dan... Goed gaat. En dat mensen het nu wel leuk vinden en me snappen. Vond jij, het, vond jij de Cabaret leuk? Uh, ja. Want jij, dat had Ik je alles gewonnen, leuk? Ik heb altijd heel leuk. Ja. Van wie woon je? Uh, Marco Lopez, zoals oh, ja. uh, in mijn jaar. En Joost en de Jager. Oh, ja. Die zijn nu net weer een beetje uh, begonnen met. Uh, die hebben een nieuwe voorstelling gemaakt. En Marco die toet ook gewoon. Oh, ja. ja, prima. Maar, maar wij hadden het heel gezellig ook. We hebben echt een hele gezellige toer gehad. We hadden echt. Goede sfeer. Ah, en je werd ja, echt wel wonen. gelanceerd, want daarvoor had je uh, Gronings gewonnen, ja. alle, alle prijzen. Ja, ja, ook met Arkhoven de Sloot. Hoe is dat Uit, als je zo de... gelance uh, gelanceerd wordt en alles wint en dan je eerste ervoor voorstel? Nou, gaat. ik had wel gewild uh, achteraf misschien dat... Uh, Kijk, ik zat nergens in of zo en nog steeds niet, want ik doe, ik doe gewoon alles... Uh, Wat bedoel je, je zat nergens in? Nou, snap je, uh, uh, dat is wel... Uh, het is volgens mij best wel... Ik, ik wist amper nog wat ik ging doen op een podium. Gewoon echt niet. No, zo ik is. wist dat gewoon niet. Ja. En, en als je al, weet ik veel, acht jaar... Acht jaar... Uh, acht jaar comedy trainer op hebt zitten. Dan ben je, je, je ah, bent echt wel ah. een beetje geluiterd. Ja, en ja, je weet ja. wat je staat te doen. En ik had no clue. Nee. Dus ik ging ook het was, uh, ik, had, uh, dat, ik, ja, ik had, ik kwam echt uit een beetje de open podia uh, squitje wat ik had. En toch dan deed, alles uh, zo winnen en... Uh... Uh, ja, en ik had een half uurtje gemaakt. Uh, ik had wel één jaar Koningsjaaracademie gedaan, oh, maar ja. daar was ik mee gestopt. Uh, had je alles geleerd, dat het mm. te leren viel? Ja, nee, nee ik, vond dat, ik, vond, ik, ik vond dat niks. Oh, nee? Nee, ik, ik, ik hield er niet van. Want terwijl ik dacht, het is mijn droom weet je, om, om op zo'n school te zitten. Wat jij ook hebt gedaan. Weet je, dat je ook zo'n groepje creatieven om je heen ja. hebt. En acteurs. En, het allemaal reet interessant als ja. jongetje uit Barneveld. Maar uh, ik, toen ik erop zat, vond, ik vond het ook te beklemmend. Of zo, weet je maar dat is, ik had het had laatst toevallig met iemand over. Ja. Volgens mij is dat, ik weet niet hoe jij dat hebt. Als je ouder wordt. Hoe ja. oud ben je nu? 29. 29. Uh, dat, je, dat je steeds meer achterkomt ik, dat dingen... Uh, uh, ...dat die demystificatie... ...dus toen ik op de toneelschool kwam... Mm, ...de yeah. eerste dag dacht ik, wauw, dit wow. is het... ...wauw, voilà. yeah. yeah. yeah. ...blijkt het toch een yeah. vies peuk yeah. te zijn. Ja. Oh ja, ook oh, oh, nog, ja. ja. Eén iemand heeft geen idee... ...wat ze dat te doen. <laughs> het is een hele yeah. oude, oude docent... ...waarvan iedereen wilde dat hij al lang weg yeah. had. Dus het is allemaal... Het is het gewone leven. Het is het gewone leven. Yeah. Ja, ja, Ervaar je he. dat nu ook met toeren Of ook ja, met zo'n tramhuis ding? Oh ja. Dat ook. je denkt, oh dit is gewoon een, dit is gewoon een leven? Uh, ja, wel steeds meer ook. Omdat het gewoon... In het begin is het dan allemaal super spannend en zo. Maar ik vind het nu... Uh, uh, uh, uh, het wordt ook steeds makkelijker of zo. Dat je ook... Het is natuurlijk best in het begin... Het wordt een, routine of? Een beetje. Ja. Een beetje. Dat is het nooit, omdat het altijd nieuw is. Dus ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik weet niet of het gaat werken. Uh, ik weet niet of het... Je weet niet nooit ook dat... Ik kom er ook steeds meer achter. Zeker met zo'n ding op tv. Het, alles is belangrijk. Alle omstandigheden moeten kloppen. Anders, ja. anders nee, gaat het niet. Nee, nee. Dus ik heb wel eens gehad... Um, uh, uh, bij uh, bij uh, RTL Late Night... Dat er te weinig publiek zat, ja. dat gaat dan niet. Nee. Dat er geen publieksopwarmer was die avond, ja. gaat niet. Nee. Want het publiek moet een beetje warm zijn. En kan je dan zeggen, jongens, dit wil ik? Dit wil, dit. Uh, dat heb ik wel oh, gedaan, ja, nou, ja, ja, want, ja. want, maar kijk, zij zijn ook... Uh, we zijn er allebei bij gebaat dat, dat het item gaat, dat, dat het loopt. Ja. Want, uh, en ik heb ook wel eens gehad dat, uh, uh, dat ik, um, ik kwam na een gesprek over... Uh, Brexit volgens mij toen. En toen kwam ik. Dat was, heel, dat was ook al een hele rare schakel. Dan, ja, ja, ja, ja, ja. Want ik kom je uit een serieus gesprek en, en hoor ik. En ik liep af. Uh, ik had mijn dingetje gedaan dat ging dan nog wel. En toen hoorde ik. Uh, Twan zeggen: <laughs> Martin Cadeau. Goed. Uh, het, uh, het bakfietsdrama in Os. Uh, vier kinderen. Dat, dat gaat niet. Dat kan niet. Dat je denkt, maar dan... Ik was als kind zo blij dat ze dat er niet voor hadden gezet dan ja, of zo, weet ja. je wel. Want daar zijn we ook allebei wel... Hebben we, uh, ook zij hoor, want voor hen is het dan ook nieuw om zo'n comedy achtig ding te doen erin. Mm -hmm. Dat je dus ook gewoon echt... Um, de sfeer aan tafel moet goed zijn, uh, dus daar moeten ook... Ik heb, ook wel eens gehad dat er vier mannen in pak vier advocaten zitten... die alleen maar ja. om zich heen zitten kijken van ja, ja, ja, ja. geen zin in. Of, uh, nou, en ze filmen ook vaak de gasten aan tafel ja. nadat je een grapje Ja, bijvoorbeeld gemaakt. gisteravond vond ik het wel grappig. Toen zat ja. uh, Maart ja En die, sta, die zag ik op een gegeven moment toch een beetje zo oh, zitten buiken ja. Dus dan, dan denk ik, oké, okay, nou, het, uh, het werkt. Maar ik heb ja. ook wel eens... Uh, ja Peter en de vriend die zat gewoon die zat gewoon vijf minuten lang zo <laughs> en die dacht wie is deze klauw die kan ik hem wie aanklagen? Is dit? ja wie is deze, deze, deze pisvlek die, uh, uh, die, die, die daar vijf minuten van onze kostbare tijd uh, die had er helemaal geen zin in die had er helemaal geen zin in overduidelijk Wow. Maar uh, uh, dat als alles maar klopt, ik ben altijd, altijd wel heel gevoelig voor als dan dingen niet kloppen. Dus als dan ook, als ik ineens, als er een andere regisseur is die avond, en een andere publieksopwarmer, en als ik al een beetje, of andere redacteuren ook die ja, avond, ja, ja, weet je wel. Ja, ja. Als het niet helemaal klopt, dan ben ik zelf zeker ook niet lekker in. Nee, dat, ik, nee. ik wil gewoon dat het. Dat het tot op het autistisch af klopt dan. Ja, je wil alle controle hebben. Zeker weten. Ben ja. je het zo'n controle? Vrienden? Enorm. Ja. <laughs> ook in je voorstelling. Ook. Ja, heel erg. Ja? ja. Ja. daar gaat het ook over eigenlijk. Daar gaat het over. over. Ja. Ja, mijn voorstelling gaat eigenlijk over, over het, willen, het, het, het willen beheersen van, van je angsten. En, en het willen beheersen van alles wat er zou kunnen gebeuren. Ja. Zeg maar, uh, uh, um, en, en tot in het grote perspectief, dan heb ik het echt over uh, ja, de wereld. Um, aanslagen. Uh, waar, ja, aanslagen. En, en überhaupt uh, dat altijd. Uh, dat vind ik altijd interessant. Zeg maar, dat, nou ja, ook met zo'n bakfietsdrama. Ja. Dat dan meteen. Wij, wij accepteren niet meer dat dingen gewoon gebeuren. Ja. Dat dingen kunnen. Ja, dat alles fout kan gaan. Ja. Het vast ja... Ze reed het spoor op, Dat noemen ja. ze risicomanagement. Ja. De, ik heb een keer ja. gelezen ergens dat in de sprinter was ja. een keer uh, een trein die was gestopt en toen was iemand zo voorover tegen het tafeltje aangekomen. Oh ja. En toen zei iedereen, ja, nu moeten er ronde tafeltjes komen. <laughs> ja. de, de, de, en dan ja. iemand, iemand zou ook kunnen zeggen, ja, ja that's ja. life, ja, that's gebeurt. life. Dan moet hij daar niet staan. Niet dat eigenlijk. gebeurt. Ja. Maar alle, dat is Je echt... alles rond gaan maken in het ja. leven. Ja. maar dat zijn uh, dat, dat, dat zijn er dan uh, ja, dingen waar ik het over heb. Dat wij wij met allemaal maatregelen altijd... Oh, het lijkt alsof we alles proberen te voorkomen. Ja. Zeg maar en de, maar uh, jij, jij doet dat dus ook? In, uh, ja. ja en daar gaat dus de voorstelling over dus, ja, je dat je Ja, en op. ook in die grote dingen en in de kleine dingen. Dus met... Uh, ja, god, ik heb het over... Uh, wat zou ik er zeggen? Ja, oh ja. Nou, ja, daar, bijvoorbeeld dat ik, dat ik naar een oud-garage ga en dat, dat ik probeer om niet genaaid te worden. Omdat je, je oh, ja. weet, je wordt aan alle kanten genaaid. Dus je, je gaat, ik, ik, ik, ik bereid me dan helemaal voor. Dus ja. ik, ik kom met, ik noem expres uh, een paar termen. Ja. Uh, zodat zij het idee hebben: oh, uh, we kunnen het bij hem niet doen. Ja, ja. ja, ja. En uiteindelijk, uiteindelijk verlies ik overal. Ik verlies in, in iedere conferentie. Uh, Gaat het alsnog mis. Omdat er dan alsnog iets onverwachts gebeurt. Wat ik, ja, nooit, ja, ja, ja. Wat ik nooit had kunnen voorbereiden. En dat, er, uh, uh, ja, dat zit er eigenlijk de hele tijd doorheen. En uh, het is een soort, uh, ja, een soort les aan mezelf. Misschien ook wel daarin hoor. Want ik, ik zou het veel minder willen hebben. Dat ik gewoon veel meer... Uh, een les in loslaten. Ja. Oh ja. En wat is, dan ja. je, wat, is je, wat is dan je grootste angst? De grootste angst is uiteindelijk... Uh, uh, nou, dat komt ook wel heel erg in. Die voorstelling daarvoor, dat is om, de om uh, door de mand te vallen. <laughs> en wat bedoel je met door de mand vallen? Qua werk uh, of qua, Ja, ook, maar, maar alles, alles, alles, ja. Wat, wat is door ik... de mand vallen? Nou, uh, nou kijk, het zit er volgens mij in dat ik... Dat ik, uh, ik ben zo... Uh, uh, ik ben altijd zo bezig met, met um, mijn... Uh, uh, ja, nou ja, dat... Uh, uh, in, in, die, in die voorstelling zeker... Ik probeer de hele tijd uh, uh, alles voor te zijn... Zodat niemand ziet dat ik eigenlijk geen idee heb. Oh, zeg ja. Zeg maar, ja. En als ik... Uh, uh, en dan gebeurt er toch iets... Waardoor ik helemaal... Waardoor het, als als een kaartenhuis in elkaar dondert. Ja. En iedereen ziet me, ziet me... gewoon problemen hebben. Ja, ja. Zeg maar. En ik ben altijd... Ik, zou, ik, ben nooit, ik loop nooit te kopen met, met problemen of met dingen. Dat hou ik allemaal... Ik ben altijd uh, lachend. En uh, ik ben nooit... Ik denk ook dat ze bijvoorbeeld bij Etihad Late Night... echt verbaasd zouden zijn dat ik onzeker ben. Of, oh ja, ja. Ja, ja omdat Want, je gewoon twee minuten voor aanvang nog staat te inzetten. Ja. Ja, en dat mensen echt denken van... Oh, nou, dat gaat hem dan, dan zo makkelijk. Maar ik zou het ook niet denken dat jij ons rekenen. bent. Nee. Je bent altijd super... Ik heb het eens met een je opgetreden. <laughs> en dan was het... Nou, ik ga nog even... Ja. Met dat smurven stemmetje. Ja, nee. nee, nee, Maar het... Doen uh, het, uh, de man van, er zit heel erg daar in die sociale dingen, zeg maar. Dat ik, dat ik echt bang ben dat, dat mensen zien dat ik er niks van kan. En dat, ja. dat, dat ik echt een loser ben. En dat... dat uh, uh, en dat probeer ik dan maar te beheersen of zo. Door, door de hele omgeving erop te bouwen dat, dat het niet kan gebeuren. Dat, dat... Maar dat werkt uiteindelijk toch niet? Of heb je, heb je momenten gehad in je leven dat je merkte... Hé, hey, dit werkt niet. Wat? Nou, dat... je, kan toch, je kan toch niet alles controleren nee. in je leven? Nee. Ja, en ik vind het sociaal zo ook... Ik probeer alles glad te strijken zo, ja. weet je wel. Ik, ik, heb, ik heb zoveel momenten al gehad dat ik... Uh, dat ik me later realiseerde waarom, waarom, waarom heb ik dit zo gedaan. Dit, nou ja, om een voorbeeld te geven, ik, had, uh, ik heb uh, een tijdje bij, uh, heb ik als uh, postbodig gewerkt. Ja. En dan zit je voor te bereiden, je zit een beetje die posten sorteren ja. in het bedrijf. Ja. En er zat altijd een man naast me, die noemde me Stefanst Maarten. En er is een moment dat. Ik gewoon kan, ik kan gewoon zeggen... Hé, hey, ik heet Martijn. Ja. Uh, maar dat is een moment... En dan kun je kiezen... Ik, ik ga hem nu verbeteren. Ah, ja, of ik ja, ja. moet voor altijd... Uh, Maarten of, ik, of, of ik heet hier even Maarten. Tot het moment... dat Het is maandenlang heeft hij me gewoon... Hé hey Maarten, goedemorgen Maarten. Hoe is Maarten? Dan kan je niet meer terug. Ter, nee, tot er een keer een andere collega achter mij stond. En die hoorde dat hij mij Maarten noemde. Ja. En die zei... Hé, huh? hij heet Martijn. En toen zei die andere collega, hè? Maar ik noem je al acht maanden nee. maarten. En dan moet ik... <laughs> en dan denk ik van, waarom... Ja. Waarom kan ik niet gewoon zeggen, ik heet Martijn? Ja, ja. En is en, het een... Want uh, je voorstelling gaat er ook over. Ja, het gaat er over al, al dit soort... Uh, Mechanismen. Ja. En, wat is, en, en, en uh, is het een, maak je een ontwikkeling door in die voorstelling? Of kom je met een soort... Is het, is het een probleem en kom je met een oplossing? Of uh, vertel je gewoon: dit is hoe ik in elkaar zit. Nee, hoe het eigenlijk gaat is dat kijk, ik. Kijk, ik was in de buurt van uh, de aanslag in uh, oh, nee, Nice uh, twee jaar geleden. Ja. En uh, daar. Um, die voorstelling die begint eigenlijk dat. Kijk, uh, ik ben angstig geworden ook voor dat soort dingen. Uh, niet dat ik nou echt. Uh, echt uh, nee, ja, wakker lig, Maar ik vond het wel. Ik ben wel echt bang geweest op die avond. Ik ja. heb echt dacht... Uh, ook omdat er zoveel dingen... Je weet niet of die vrachtwagen die inrijdt op publiek... Of dat het enige is. Want ja, ja, ja. er gaan heel veel geruchten dan van... Ja, er is ook iets in Parijs gaande. En dat je denkt... Shit, ik zit hier echt helemaal verkeerd. Ja. Um, en ik gebruik eigenlijk... Kijk het is een heel raar ding dat wij, wij uh, in die voorstelling zitten met z'n allen in een ja, zitten. het is het, een ja. evenementje ja, wat als er iets gebeurt, je weet het tegenwoordig nee. niet meer want ik dacht ook er gaat niks in niets gebeuren weet je wel, ja. dus ik sta vanavond in het theater Marcant in Uden ja, wie zegt dat dat niet een, uh, ineens ik gebruik het het, ik ik ook van. altijd Uden als, uh, ja, ja? ja <laughs> ik, ik sta letterlijk in, in Uden huh? Maar, <laughs> het was maar... Het is een goed woord, uden. U uden, ja. Nou ja, ja, was het, maar het uh, <laughs> was maar leuk. Ja, vreselijk. Ik heb dan een keer gegeten in de buurt. Ja. Toen hadden we gereserveerd voor uh, vier personen. Ja. Uh, en toen waren we met... Nee, we hadden met vijf, voor vijf personen gereserveerd. Ja. Uh, en we kwamen er maar met drie aanzetten. Janje J. Pieters, uh, uh, uh, Johan Gooses en ja. ik. Toen kwamen we binnen... En toen zeiden we, ja, we hadden voor vijf gereserveerd, maar we zijn met z'n drieën. En toen zei die man, nou, lekker dan. <lacht> en toen gingen we zitten. En toen voelde het ons heel ongemakkelijk. En toen, Sorry. Toen, elkaar aan, toen zeiden we, we gaan weg. En toen ja. zijn we weggegaan. Toen werd hij heel boos, die man. Ja. Had je niet de neiging, wat ik de neiging zei, is om gewoon vijf gerechten te bestellen dan maar. <lacht> dan is zij blij. En dan hebben we geen ruzie. Nee, Johan Groosjes, die, die, die zette het aan. Die zei, ik voel me helemaal niet hier op mijn gemak weg. Dat zou jij nooit En hij doen. was weer naakt. Hij zou vijf ja. En ja. hij ja. was weer naakt. Ja. Johan liet zijn pik meer zien. En die was niet gay, dus ja. Nee, ja, dan hadden we daar te zoeken. Nee, loop, dat kenden ze daar. Ja, zei die maakt een woordgrapje. Ja, ja. ja. ja. ja die trapt mensen gedichtjes weer. Ja, Ja. ja. ja. ja. Maar... Uh, oh ja, nee, maar... Maar... maar uh, uh, nu. Nee, het kan natuurlijk altijd en overal gebeuren. Dat ja. gebruik ik. En ik heb allerlei veiligheidsmaatregelen genomen... Uh, om die avond zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat moeten we samen doen, weet je wel. Want we ja. moeten samen. Dus ik heb het publiek gescreend. Uh, ik, heb een, uh, ik heb een toren gebouwd. Wat. Ja. Um, oh ja, dat is je decor. Uh, dat is mijn decor. En dat is eigenlijk een. Dat is eigenlijk een soort symbool voor alle idioten. Veiligheidsmaatregelen die wij nemen, die uiteindelijk. Het is voor het oog. Dat ja. je wel betonblokken op de dam. Ja, ja. nou ja, ja. dan, Als we dat, dan, dan wat, de... rij je er langs ja. en dan ja. schiet je mensen dood. Ja. Dat, ja. Het, het, het is voor het gevoel van veiligheid goed. Uh, en, die, en die toren is eigenlijk. Uh, daar geloof ik heilig in. En het is mijn experimentje voor die avond eigenlijk. Ja. Dus ik ga nu proberen. Ik ga proberen om kijk, Want ik weet eigenlijk, daar gaat Ik weet dat ik niet in mijn eentje de hele wereld veilig kan maken. Ik ben ook niet naïef of zo, maar ik. Als ik maar ervoor kan zorgen dat hier vanavond niks gebeurt. Ja, dat is eigenlijk het ding. Exact, ja. En ik kon gedurende die voorstelling raak ik gewoon verstrikt in mijn eigen veiligheidsmaatregelen. Ja, ja. Dus ik... Want dat gebeurt, want je kan het niet allemaal nee, controleren. Nee, en uh, het ding is dan dat ik... Uh, uh, ja, god, je kunt het bijna niet meer zien, dus het heeft ook geen zin om... Uh, uh, uh, want het, ik, ik speel het nog maar tien keer, dus okay. uh, voor de mensen die het nog uh, gaan zien... Um, ja, perg. Maar uh, ik raak op een gegeven moment echt letterlijk... kom ik uh, uh, uh, vast te zitten in mijn in toren. Ik kom ja, er niet meer uit. Ja. En dan heb ik echt hulp nodig van iemand om me daaruit te helpen. En iemand uit, uit het publiek? Uh, ja. Oh, ja, iemand uh, van de isterij altijd. En die moet mij dan uit bevrijden. Want ja. ik, ik zit zelf dus inmiddels zo verstrikt... in mijn eigen veiligheidsmaatregelen en neuroses. Ja. En, en alles maar proberen... Zo so, soepel mogelijk te laten gaan. Ik, ik red dat niet in mijn eentje. Nee. Zeg maar. En dan uiteindelijk kom ik erop uit, zeg maar. Ik, uh, ja, nou ja, waar we het nu over hebben, zeg maar. Je kunt niet alles. Je kunt niet alles. Uh, Volkomen. Nee. Het is, het, het zijn, er zullen altijd dingen gebeuren die je nooit. En wat Want... is dan de oplossing? Gewoon maar alles loslaten? Of er niet meer. Nee, nee ik, ik, e e ik eindig met een lied waarin ik eigenlijk die hoop uitspreek voor mezelf. Oh, ja, dus ja. Het is, ik hoop dat ik dat meer zou kunnen. Ja. Want ik, ik, uh, uh, ik, ik zou willen dat ik dingen min, meer, meer zou kunnen loslaten, inderdaad. Ja, ja, ja. Als, als ik ergens naartoe ga, ik ben ook echt. Ik ben altijd op een top voorbereid. En ik zou het ook wel lekker vinden als ik gewoon. Ja, gewoon ergens naartoe ga of Even zo. hier, hier het voorbereid? Wel. Nee, nou, in mijn hoofd wel heel erg oh, dat, ja. ik gaan, dat ik echt ga. Dat ik echt ga nadenken. Ook omdat ik die podcast met je ken. En altijd heel leuk vind overigens. een bevand. Ja, en nee, ik ben echt. Uh, ik, ben, ik vond het super leuk. Ik heb het op een gegeven moment. Oh, ja, het zit zo vaak in de auto terug naar huis weet ja. je wel? En, en en ik heb zo'n podcast app kan ik om en je auto... was man man man was je wel eens de... ja. <laughs> ja nee ja, die bestond toen nu niet die is, oh. dat is allemaal geïnspireerd op, op dit uh, uh, pep talk ja. maar uh, die uh, uh, ik ga er wel op nadenken: van oh god, wat zou die vragen En zou ik geen domme dingen zeggen en oh zo? Ja. Dan ga ik me wel echt voornemen: ik ga, ik ga gewoon geen domme dingen zeggen. Niks over het van huis? <laughs> nee, ja, meer over mezelf. Of dat ik me aanstel of zo. Dat eh. Dat, uh, uh, ik ben dan ja, wel voorbereid op dat mensen niet gaan denken van nou, wat, wat zit hij nou uit zijn nek te lullen. En zit je daar tijdens het gesprek, ben je daarmee bezig ja. in je hoofd? Ja. Heb je een soort derde, ja. een soort Nu. Ja. nu? Ja. Je denkt nu, ja. wat zullen mensen nu ja. denken? Ja. Ja. Maar ja. dat heeft iedereen. De, de, de, ja, dus er staat mensen, ook een hele grote microfoon in. Mensen, als je luistert en uh, je denkt wat ouwe vindt? vindt, Dat vind ik zelf ook. Ja. Maar, <laughs> nee, maar, maar het is wel echt een... een, een, een ik, ik zou het echt lekker vinden om dat gewoon eens een keer te kunnen... Maar laten, toen je hier binnenkwam ja. en je wist nog niet dat de microfoon aan was, ja, Dan ben ik wel op mijn gemak toch? Dan ben je op je gemak. Ja. En als je eenmaal weet, hij staat aan. Wat niet ja. zo was, want hij stond al aan. Ja. Dan is het... Uh, ja Dan toch. komen de stemmen ja. in je hoofd. Ja. ja, raar is dat hè? Heb jij dat niet ook dan? Dat nee, je... constant. Ja. <laughs> maar, sorry, nee, maar ik vind het heerlijk. Wat ik ook zo lekker vind aan Pep Talk. Ja. Dat uh, ja, dit moet er maar uitknippen als het te, uh, uh, te e ego-strelend wordt voor je. Blijf dus like, zeker. Want daar kun je niet tegen natuurlijk. Blijf gewoon niet. <laughs> want jij zit nu zeer waarschijnlijk met het stemmetje in je hoofd Ja maar hier meent hij niks van. Hij meent hij <laughs> dit is onzin. Hij doet het alleen maar om mij te pleasen Hij vindt nee. het een kut. Hij heeft nog nooit geluisterd. Wat? Een Kutte podcasts, ja, ja, dit. Ja. Ja. Ik wil het met drie mannen over hebben hoe mannelijk <laughs> ja. we zijn. Maar ik vind, het, ik vind het heel fijn om te horen van andere mensen of zo. Dat, dat iedereen onzeker ieder, is. Iedereen, iedereen heeft diezelfde ja. ja. dingen. Weet ja. je? Dat vind ik toch zo. Maar dat, dat... hoor ik van meerdere uh, cabaretiers ja? die naar me toe komen en zeggen: Wat fijn om te horen dat. Uh, dat, uh, dat iedereen die. Uh... Ja. die je, je, je ziet dat niet. Je nee, dient. want wij gaan natuurlijk niet. Kijk, je probeert ook een beetje, uh, zeker met alles wat wij op social media moeten zetten en zo, dan moet je, ook, ja, er zit, er, je moet ook je publiek bereiken. En je publiek wil ook niet uh, ja. dat je de hele tijd zegt uh, van god, ik zit hier weer uh, te struggelen. En, ja. En, uh, ja, dat interesseert ze niet. Heb jij mensen die, die denken, zo met Martijn gaat het lekker. Die zit bij uh, DWD. Of bij. Uh, Zelda. Ja, ja, dat denk je is, nu. Is, nu is, dan dat denk je? Je? Zal ik maar bij DWD. <laughs> Het nee, houdt nooit op. Nee, dat is nee, wel echt zo, ja. ja. Nee, maar ik bedoel, heb je mensen, dat mensen denken: nou, die Martijn die gaat lekker? Die zit, uh... Geen idee. Oh, dat weet je niet. Het zou kunnen. Nee, ik bedoel, ja, omdat die social media ja, zo Ja, dat denk ik. Is. Zouden mensen dat denken? Ja, zo vanuit Ja, dat denk ik. Ik denk: Martijn die is gelukkig. Oh ja. Ja, nee, maar dat, nou, ik heb wel ook... Maar dat is inderdaad, dat houdt ook nooit op. Want ik heb nu, nu we, ja, echt... Uh, RTL Leven nou, Night heb ik vier maanden gedaan al. Ja. Ieder woensdagavond. En dat is dan, dat is de norm. Ja. Dus dan ben je twee dingen. Dan heb je uh, twee, twee dingen die dan opspelen. Het eerste is dat je denkt, als het maar niet ophoudt... Ja. Dus ik was bang van dat, dat ah, het dan op een gegeven moment uh, van... Uh, Oké, okay, je hebt je kans gehad. De lip uh, zit uh, bij jouw item. En, uh, ja, ja dat weet je wel. Dat zij denken van... Nou, dit hebben we geprobeerd, maar dat was niks. Yeah. En uh, dat je er dan ook uitlicht En dat er niks anders mee komt. Yeah. Dat is het eerste. Yeah. En het tweede is dat je uh, denkt... Oké, okay, uh, ja, dit is normaal. En nu dan, ik wil meer. Ah, ja, dus dan wil je... Dan zou je het liefst... Uh, dan... dan ja, weet, ja, weet ik veel. Dan... dan uh, uh, niet dat ik nou ook nog in een ander programma zo'n item zou willen doen of zo, maar dat je ja, denkt ja ik wil nu door ja ja, ja ja ja dat dit niet het enige is of zo dat is ook heel raar want... maar dan heb je het alleen over uh, over uh, kwantiteit niet over kwaliteit ja zeker ja ja, ja, ja, ja. ja gewoon dat je denkt van ja oké okay, dit heb ik ja. en nu dan ja, want nu ja. je wilt altijd door ja, ja, je wilt ja. altijd weer verder of zo toch ja en is je werk het belangrijkste in je leven? Nee. Nee, echt niet. Nee. Wat dat wel? zou ik zo. Ja, ik echt uh, het levertje dat ik heb met mijn vriendin vind ik, vind ik echt. Uh, ja, vind ik echt belangrijk. Wij hebben, wij hebben het echt superleuk. En dat is echt een. Uh, uh, dat. Ik zou dat echt ervoor inruilen. Want ik vind oh, ja, het ook ja. helemaal Ik vind mijn werk gewoon superleuk. Ik vind alles wat erbij komt kijken, vind ik echt best wel kut. Dus uh, ook. Um, het iets bekender worden en zo. En dat mensen op je gaan reageren en zo. Dat, dat vind ik allemaal ik, toch? Ja, ja ik, hou, ik, ik, ik hou er gewoon van om lekker anoniem uh, uh, mijn dingetjes uh, uh, uh, uh, uh, yeah, te kunnen doen. Yeah, dus ik, yeah. ik vind het al moeilijk als ik nu in het theater kom en dat mensen me dan al ergens van kennen. Oh, dat yeah. vind ik yeah. echt. Ik, uh, in het begin vond ik het heerlijk dat niemand me kende en dat ze de blanco ingingen en dat ze dachten: oh ja. Uh, en nu die, hoor ik al voor ik opga, hoor ik, oh, hij is die goos van RTL... Ah, RTL nou, dat dat nooit grappig is. Oh, ja. Dat hoor ik erachter. Oh, ja, ja. Dus dan. Ik, ik, ik uh, ben ook wel eens dat ik denk. Um, want iedereen denkt dan altijd dat je op tv bent, dat je salen vol zit en zo. En ja. Dat valt toch wel me mee. mee. Ja. Maar. Uh, ik, ik, ik denk dan eerder, uh, hebben mensen niet zoiets als mensen die... Late night. We gaan onze kaartjes terugbrengen naar het theater. Dat heb ik nu. Dat heb ik ja, ja, dat heb ik nu. Maar hoe is dan die verdeling dat je, dat je zegt: uh, Mijn leven met mijn vriendin is het belangrijkste, maar ja. mijn werk ook, maar je bent wel ambitieus, want anders had je uh, Late Night nooit gedaan? Nee. Nee. Je ja. soort een soort erbij. Uh, nou, het is wel echt zo dat ik... Ik heb ff, verder eigenlijk alles op een laag pitje staan. Ik heb, ik heb weinig vrienden. Oh ja. Uh, ik heb uh, help. Ik heb... Nee, maar... Hele... Van het heb je heel veel vrienden. Nee, maar dat heb ik je gewoon niet... tennismaat. Ja, maar dat is allemaal... Uh, dat zijn, ja, dat, die, dat is ook echt wel een uh, vriend. En ik heb nog wel wat... Ik heb wat vrienden die, die, die, die ik af en toe zie, maar... Ik heb mijn werk, waar, waar ik, ik werk veel. Ik speel uh, drie, vier keer per week. En ik doe. Uh, ja, dingen, ja, dus dan is je week al wel vol. En, en de rest van de dag vul ik eigenlijk liefst met mijn vrienden. Yeah. En met mijn ouders af en toe, weet je wel. Dat soort dingen. Maar ik doe er verder weinig naast. Ik ga niet uit. Ik ga niet. Uh, uh, ik, ik, ga niet ik ga niet zo vaak naar feestjes en zo. Dat soort dingen doe ik. Al een heerlijk niet. leven. Nou ja, ik vind het heerlijk, ja. Maar ik. Ik, ik denk dat heel veel mensen ook zoiets hebben van... Jezus mine, wat een burgerlijke... Wat een burgerlijke maar hier, juist, ja, waar we het dus over hadden... Omdat je je de microfoon al aan had staan. Dat, het geeft mij ook de balans dat ja. ik... Ik kan thuis gewoon lekker... Uh, Loslaten. Ja. Ja. Dat is wel belangrijk. En ik denk dat dat... Uh, dat is dus een heel stabiel... Ding als in lekker op tijd naar bed en uh, lekker samen nog even. Uh, heb je, dat, heb je dat nodig omdat je uh, uh, in, in alle andere dingen zoveel controle hebt? Ja, ik denk dat dat wel makkelijker ja. is. Ik, ik denk dat het me echt mijn werk gemakkelijker maakt. Ja. Dat denk ik echt. Ja, ja, ja. Want ik denk echt dat als je dat niet hebt, dan is het werk gewoon. het, het is zo. Uh, uh, het is zo allesomvattend ook. ...heeft het met jou te maken. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk heel... Uh, uh, ik vind het echt lekker... ...om gewoon dan thuis te zitten... ...en, en dat mijn vriendin... ...het eigenlijk niet zo boeiend vindt... ...wat ik ja, doe. Zeg maar dat maar. Je die relativering ja, hebt. dat je echt... ...want als ik dan... Uh, uh, ...zij vindt alles heel leuk voor me... ...ik stond af, uh, het afgelopen jaar... Afgelopen het seizoen uh, voor het eerst in, in het oude Luxor. Dat ja. vond ik echt, dat is echt een droom voor ja, mij. Dat ja, ik ja. echt heel erg gaaf. En ik denk dan echt, oh wow, het is het oude luxe En uh, mijn vriendin die zegt, ah oh ja, ja, dat is echt leuk toch? En dan denk ik denk, ja, maar jij hebt niet, jij ja, snapt niet nee. hoe cool dit is. Maar nee, dat ja, is ja. dan ook juist heel fijn dat je dit niet zo belangrijk gaat maken dat ja. je alles over hebt. Dat is een goede re relativering. En niet heel, heel erg, ja, ja, ja. ja. Het moet ook wel eigenlijk, denk ik. Ja, tenminste, voor mij. Ik denk dat anderen uh, er misschien juist heel erg in kunnen zwelgen of zo. Dat je uh, echt alleen maar daarmee bezig bent. Ja. En waar gaat je volgende voorstelling over dan? Uh, ja, ik ben er een beetje voor bezig. Maar daar gaat het eigenlijk over, over um, uh, groepen. Waar, uh, dus ik, kijk, ik zit altijd een beetje in het midden. En ja. dat is een beetje weg. Ja. Zeg maar. Want er is... Wat ik het doodeng vind is dat er in, in Amerika gewoon democraten dorpen ja. en republikeinen dorpen zijn ja, inmiddels. Ja, ja, ja. Waar gewoon iedereen, iedereen denkt, nee, als succes ja. ermee, ik ga met mijn eigen groepje op pad. Um, en ik word dertig en ik, uh, is een hele, de ik zie dat echt als een nieuwe levensfase. Ik ben nou een volwassen man, dus ik moet nou nu gewoon weten wie ik ben en wat ik doe. Ja. En uh, uh, ik, ik wil eigenlijk uitzoeken waar ik dan sta. Waar, waar hoor ik dan bij? In, in al die discussies die we hebben, waar, waar sta ik dan? Want ik sta altijd in het midden. Dus ik heb altijd zoiets van, weet ik veel, met zwarte pieten discussie. Of ik wil allemaal, allemaal dat soort dingen. Ik, ik, ik denk, oh ja, hier is wat voor te zeggen, maar daar is ook wat voor te zeggen. Dan. Maar die, dat, dat midden, dat, dat gaat bijna niet meer. Nee, dus nee, je nee. moet wel ergens voor kiezen. Ja. Uh, je wordt gedwongen om, om, om er iets van uh, te vinden. En, en, en het is ook nog eens zo dat uh, uh, abnormaliteit, zeg maar, dat, dat je buiten de groep valt, dat ik, ik heb ook het idee dat dat steeds minder wordt uh, um, geaccepteerd. geaccepteerd. Ja, dus ja. Ik, ik, wil, ik, ik wil het ook over hebben, zeg maar, wanneer hebben mensen door dat. ...ik abnormaal ben... En dat ik eigenlijk... Dat, ...dat het niet oké okay is. Gewoon. Ja, ja. Um, en, um, en je wil persoonlijker? Of wat? Ja, omdat het... ...het, uh, het grappige... ...en het, het rare daaraan is... ...vind ik gewoon dat... dat uh, ...ik zit altijd in een soort tweestrijd... ...dat ik wel... ...ik wil heel graag... Um, ...ik wil heel graag mensen om me heen... ...maar ik wil ook heel graag alleen. Ja zeg maar En dat is, dat, dat is een hele rare soort, want ik kan bijvoorbeeld niet, uh, uh, ik denk dat, dat mijn, mijn, mijn grootste angst zou zijn zeg maar, om, om in mijn eentje echt over te blijven, weet je wel? dat je echt, dat je gewoon ja, tien jaar dood in je huis ligt, zeg maar. yeah. dat is mijn grootste angst. Ja. Yeah. Terwijl ik zou ook absoluut niet in een woongroep willen zitten waar dat nooit gebeurt. Zeg maar over, weet je wel, met heel veel vrienden om me heen. Ja, ja, ja, die ja, ja. dan de hele tijd willen dat ik op vrijdagavond ergens heen kom. Ja. Dat wil ik ook niet. Nee, nee. Dus moet, ik, ik zoek een soort, soort, soort weg. Hoe, maar die, hoe, die heb je nu toch? Ja. Maar, maar dan is het... Is het Stel dat, dat mijn vriendin het niet meer is. Daar denk ik wel eens over. Wat gebeurt er dan? Stel dat, dat die ineens wegvalt of die, is, of die maakt het uit. Dan heb ik niemand. Dan, dan bel je mij? Dan, ja, ja, dan ga maar hier. Ja, gaan wij hier. Uh, dan heb ik oh, dan alle handen tips. Ja. Maar dat is echt een ding dat ik echt denk van ja, waar ga ik het dan bij... Ja. Zoeken, want ja, ja. Oh, niemand, er staat dan niemand voor me klaar, denk ik nee. of zo. Weet je, daar ben ik echt dan bang voor. Test je materiaal op haar? Uh, mm, nou, ze leest wel uh, veel. Ze leest ja. uh, alles. B uh, mijn vorige vriendin, die, die had ik dat helemaal niet mee. Die vond het allemaal, die, uh, vond het allemaal niks. Die, die hield ook niet van cabaret. Zo, dat is leuk. Uh, ja. Nee, ja, dat was echt ook. Uh, wat dat betreft was het, was het een beetje raar. Ja, zij vonden het gewoon... Zij konden het niet goed tegen of zo. Weet, om mij dan te zien. Oh, ja. En bij mijn huidige vriendin. Waarvan ik hoop dat hij dat blijft. Ga niet weg. Maar, Als je niet luistert. Ja, ga, ga, niet, ga niet weg. Blijf bij me. Maar dan... De, uh, die is wel echt, uh, die, die, die kan heel kritisch en die is zelf ook heel grappig. Dus oh, ik ja. kan ook echt wel. Uh, Jullie kunnen um, we goed lachen met elkaar. Heel goed. En zij heeft ook heel veel humor. En, en zij ziet ook af en toe dingen op ja, langskomen of situaties waarvan ik dan denk: Oh, dat is grappig, hier, hier, hier kan ik wat mee. Ja, ja, en dan ja, ja. ga ik het uitwerken en dan leest zij het en dan heeft ze nog wel echt daar iets over te zeggen. Ja, ja. Dat vind ik wel heel fijn. Dat heb ik nog nooit eerder gehad. Dat ik echt, uh, dat is ook een soort van, ja, sparringspartner is. Ja, eigenlijk. ja, ja. Maar, dat, ja, dat vind ik het engste, dat vind ik de engste gedachte. Dat, wat als, dat wat als ik dat niet meer heb, jongen, dan, uh, ja, dan is je basis gewoon weg, ja. Dan ja. is het echt, uh, dan. dan eigenlijk gaat de voorstelling wel een beetje daar ook ja. over eenzaamheid, hè? Want het... Eigenlijk zou het heel goed zijn voor je als je basis wegvalt. Ja. Dan, dan, dan zou je je voorstelling echt leven. Ja, ja, ja. Dan maar ik zou echt... het ook niet erg vinden als die ze. Ik kan het wel goed voorstellen, hoor. Maar ik vind het gewoon. Wij hebben dat. Ja, we hebben dat nu volgens mij ook steeds meer, weet je. wel. ik. ik realiseer me wel eens als ik gewoon in mijn huis zit op mijn bank uh, naar de tv te kijken en dan kijk je zo naar links naar buiten en dan zie je allemaal mensen naar hetzelfde programma kijken yeah. maar dan in hun eentje op de bank. En ik denk hoe raar is dit eigenlijk dat wij hier in Amsterdam allemaal op twee meter afstand van elkaar naar hetzelfde ja. programma zitten te kijken ja. in een ander huis met, met dezelfde borduurtjes op tafel. Ja. Dus dat is heel is heel raar. Dat dus ik denk hoe kunnen wij ons eenzaam voelen als je ziet hoe dat iedereen gewoon zo dicht bij elkaar leeft, dezelfde dingen doen. En zou, zou het niet gezelliger zijn als we dat... Als, als ik nu aanbel bij mijn buurman en zeg... Ja. Hé, hey, kom even. Ja. Maar dat is toch heel raar? Want aan de ene kant ben je dan een Einzelganger. Ja. En aan de andere kant wil je de verplichtingen niet. Ja. Ja. Dat is raar. Jij, jij wil aanbellen. Ja. Jij wil jij de vrijheid hebben om aan te bellen. Ja. Mijn... Ja. De vrijheid. Maar ik zou het nooit doen. Want mijn... mijn... Regisseur, ik heb nu één keer pas afgesproken, dus dat is allemaal nog heel prematuur ook. Maar zij zei ook: Je bent eigenlijk. Jij uh, uh, uh, uh, wilt dat iedereen het heel gezellig met elkaar heeft en dat het allemaal goed gaat. Maar zonder jou. Dus, <laughs> dus ik wil dat, dat iedereen het lekker. Ja, uh, dat ja, iedereen ja. het lekker gezellig heeft, maar dat ik er dan, uh, dat ik er dan lekker te snijden kan knijpen. Ik ging ook vroeger op verjaardagen. Dan als het een beetje liep, dan ging ik naar boven en dan ging ik lekker op mijn kamer zitten. En dan dacht ik, nou, het is geregeld allemaal. Geen jullie lekker regelen. Geen lekker onderling. Ja, en ze zei, dat vond ik ook heel treffend. Want ik had al mijn ideeën had ik gespuit. En toen zat ze zo mee te schrijven, Wimmy. En die zat ze. En toen zat ze allemaal zo door te nemen, toen viel ze stil en toen zei ze. Eigenlijk ben jij gewoon je hele leven bezig om te verbloemen dat je een, een, een asociale psychopaat bent. Wauw. Wauw. En dan dacht ik, oh ja. Volgens is dat zo? Ik denk dat volgens mij is een psychopaat al sowieso asociaal maar jij bent dus ook nog eens een asociale psychopaat. Ja, ja. blijkbaar wel, ja. Ja, terwijl, ik vind dit soort dingen ook, want ik, ik vind het echt, uh, ik, ik zou mezelf niet asociaal willen noemen. Nee, je, je hebt ook mijn vraag gesteld en zo. Ja, Terwijl toch? dat doet niemand. Nee, echt niet? Alex ploeg, die heeft hier alleen maar ook hetzelfde. <laughs> <laughs> ah, Alex. Dikke, tering, dikke, ja. tering. ja. ja. dikke teringen, dikke teringen. Ja, dikke teringlijn. Ik kom bij jouw vrienden in het vak. In het vak? Ja. Wie um, ja, heb ik ook niet zoveel. Wij want... Instagram appen af en toe ja en uh, ik uh, werk af en toe met René dat vind je, oh ja die, René van Meurs uh, ja, ja. Die, uh, die, uh, dat is dus stelde dat, die ja uh, vind ik altijd heel gezellig en we kunnen ook goed lachen en, uh, maar ik, ik kijk ik, ik heb nooit in, in de daar ben ik dan ook wel eens jaloers op weet je dat dat ik dan denk hoe lekker moet het zijn weet je als ik dan mensen zie die nog even lekker naar een voorstelling naar Toomle en ja, gezellig ja, ja, ja. onderling en, ja. Terwijl ik weet ook dat de, de keerzijde van dat is, weet je wel. Dat, dat, dat je daar dan weer teveel... Nou, jij zou er eigenlijk weer heen moeten gaan en zeggen... Jongens, hebben jullie het allemaal gezellig? Ja. ja. En weer weggaan. Ja. Oké, okay, doei. Succes. En dan gaat hij. Thuis in ja. de bank. Ja. Ja. Dit was deze aflevering van Pep Talk. Bedankt voor het luisteren. En nogmaals, abonneer je op deze podcast, schrijf een recensie... Of geef sterren. Die zijn altijd welkom. Doodles.